Voor de kust van Kijkduin tot aan Hoek van Holland... wordt gezocht naar een vermiste zwemmer. De man komt uit Polen. Zijn collega sloeg gistermiddag alarm... nadat de man niet was teruggekomen van het zwemmen. Afgelopen weekend rukten de hulpdiensten op meer plekken in Nederland uit... voor vermiste personen. In het dorp Erika werd uren gezocht naar een verdwenen visser. Zijn lichaam werd gisteren gevonden. Bij het Markermeer in Venhuizen raakte zaterdag een vrouw vermist bij het zwemmen. Gisteren werd de 23-jarige in goede gezondheid teruggevonden. In de Noordoostpolder in Flevoland is een doodgereden wasbeerhond langs de kant van de weg gevonden. De wasbeerhond komt oorspronkelijk niet voor in Nederland. Af en toe wordt er een gespot met behulp van een wildcamera. In tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden is de wasbeerhond niet verwant aan de wasbeer. Het is een roofdier uit de familie van de hondachtigen. De nieuwe hoofdstad van Indonesië komt in de provincie Oost-Kalimantan... in het Indonesische deel van het eiland Borneo. In april maakte president Widodo bekend dat Jakarta... in het noordwesten van Java als hoofdstad niet meer voldoet. Met 10 miljoen inwoners is de stad overvol... met als gevolg verkeersopstoppingen en enorme milieuvervuiling... De verhuizing naar Oost Kalimantan kost miljarden euro's. Het grootste deel van dat geld moet komen van publiek-private samenwerkingsverbanden en particuliere investeerders. Het weer: geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en later in het oosten mogelijk wat onweer. Het wordt 28 tot 31 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm, met misschien een bui. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Ik heb het idee dat het reces iets te, iets te kort of iets te langer heeft geduurd voor, uh, voor veel partijen. Als ik kijk naar uh, wat er de afgelopen uh, nou, twee weken allemaal naar buiten komt en is gebeurd is, het, uh, dan geef ik helemaal gelijk. De, de, de politieke waarde is, uh, is best wel erg groot, uh, dit reces. Is het niet moeilijk om te reageren dan? Ja, um, volgens mij, ja, ik, ik kom net terug van vakantie bijvoorbeeld. Uh, en dan moet je wel weer kijken van wat heb ik nou precies gemist, want ik ga mijn vakantie ga ik niet uh, de hele tijd op mijn telefoon zitten kijken. Nee, dat snap van, uh, ik. Wat, wat speelt er in zijn antwoord?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 ...als politiek zijn ook heel erg nou, een beetje met elkaar bezig zijn geweest... ...en niet heel erg veel met Zandvoort op sommige momenten. Dat ervaar, je, je, kopt hem, je kopt hem zelf in, uh, want aan het begin van de periode... ...gingen we met z'n allen een raadsbreed programma, ja. gedragen programma doen. Iedereen was vriendjes met elkaar. En uh, de maand daarna begon de slachting alweer. Is dat niet raar? Ja, ik, uh, ja, over zomerreces gesproken, dat klopt ook in een zomerreces. Uh, ik was toen zelf natuurlijk niet hier in Zandvoort, maar ook op vakantie. Dat zul je net zien.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 Uh, voor mij komt er binnenkort een nieuwe start startort iets over het Corel terrein. Uh, waar hopelijk ook wel weer een keertje wat meer uh, vaart achter komt te zitten. Ja, ik denk niet, als ik heel eerlijk ben, dat alle 50 projecten deze raadsperiode gaan lukken. Dat denk ik echt niet. Uh, ik denk dat het te veel hooi op ons voor is. Ik heb ook wel tegen de, de, de wethouders gezegd toen uh, aan het eind van het jaar... Um, met, met, de, met de begroting geloof ik, niet met de najaars... najaarsbegroting?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 probleem met parkeren, parkeren, dingen die naar voren komen en dan zei, wethouder uh, hadden Berendsen wel net van, ja, uh, handhaving erop ja, handhaving, dat is natuurlijk heel erg leuk als je tegen mensen je mag fietsen niet neerzetten, waar ja. moet ik hem dan neerzetten? ja, dat weet ik ook niet, Nergens. dan wordt het, uh, wordt het moeilijk, dus dan, is, ook de kleinere problemen hebben ja. aandacht nodig uh. maar ja, in, in hoeverre, een fietsprobleem denk ik, is een heel groot probleem, want als je in de zomer over de boulevard loopt dan struikel je over de fietsen, dat is ook niet heel erg veilig dus daar moet, moet je een oplossing voor vinden ze zijn er, je moet het faciliteren ja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 I'm sad. Every day she takes a morning that she went ahead. Wraps a towel around her as she's heading for the bedroom. Chair is just another day. Stepping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. Hassan en orkestra met Arabian Affair en die gaat inleiden de volgende gast Anne-Marie Sens, directeur van het HDMZ museum. Correctie Anne-Marion. Ja. Maar goed, dat staat natuurlijk op papiertje. Ik weet dat jij dat voorleest. Ja, ik heb en en de, de reactie kreeg... gevolgd. Ik ben, ik ben die grondig die hier te werk gaat. Ja, ik, ik werd net door Anne-Marion zelf gecorrigeerd, want ik zou het ook gezegd hebben. Ja, je vaart ook blind op gerry net als ik. Ja, natuurlijk. daarom. Ja, ja. Anne-Marion, het uh, museum nadert een beetje de, de piek van, ja. van, uh, van het bouwgebeuren, uh, van het, uh, ja, hoe moet ik het uh, zeggen, van het onzichtbare wie zit erachter, wie doet het. En steeds komen de stukjes naar buiten. Ja. En nu gaan we richting opening. Ja, en dat is, het wordt niet 19 september.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 Ja, en, uh, maar we zijn natuurlijk dus wel gestart met het, uh, het voor de vrijwilligers uh, om daar een oproep voor te doen. Ja. We zagen uh, het in de krant. Ja. Je zoekt uh, zandvoortes, ja. enthousiaste zandvoortes. Enthousiast, ja, ja, precies. Ja, ze mogen ook naar Harlem komen, maar het is wel praktisch. Maar zijn het uh, geen zandvoortes? We zijn het geen zandvoortes, nee, nee. Maar mensen die enthousiast zijn, uh, mensen die zin hebben om hier een steentje aan bij te dragen aan het nieuwe HDMZ-museum. Wat gaan die uh, mensen doen voor jou?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 degene die het aanspreekpunt zou kunnen zijn. Ja. Het is een mooie plek zijn. Toevallig ben ik natuurlijk ook nog onderwijzend in ja. Travel and Hospitality. Een mooie plek zijn voor stagiaires, eerstejaarsstudenten in ja. en Travel and Hospitality om buitenjuncties te doen. De... Ik, zie, ik zie hier al een ja. contractje gesmeed worden. Ja, ja. nee, dat, dat, dat, stu ja, studenten, stagiaires zijn echt van harte welkom. Zeker ook op het gebied van marketing en PR en hospitality inderdaad. Um, ook van de Rijnwaard Academie. Dat is een, een opleiding voor uh, mensen die echt in het museumwezen uh, willen werken.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 If you want to the some show, I the where to go. Downs are gone so tall Where we gonna have them all It seems a bit of fessish now But we can enjoy it for a while So let's go to the opera Listen to that silly growl ha Yeah, ha ha ha ha ya ha ha Where the baritons are singing la la la la la la And the fetties open screaming la la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 Maar toch heeft hij uh, na de oorlog uh, best wel een aantal autoraces gereden. En hij kreeg de eer om in zo'n mooie Maserati te rijden. Dus dat was ja, prachtig natuurlijk in 1952. Het publiek vond dat schitterend. Ja, diezelfde Maserati ging stuk. Ja. En vervolgens stapte hij in, uh, in de auto van zijn maat. Ja. En wordt nog negende ook. Ja, en wordt nog negende Dat is wel heel vond... bijzonder, ja. Nou, weet je, je moet het zo zien. De autoraises vroeger draaiden alles om de auto.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 Oh, Natuurlijk in het Santos Museum. Dat ja. wou ja. ik net vragen. Wanneer is een presentatie? Ja. Nee, maar weet je, dat, dat, dat is... Maar 1 november valt nog wel in de, in, de, in de periode van de tentoonstelling. Ja, hebben we dus dat bewust gedaan. dat is wel het leuke ervan. Hebben we bewust ja. gedaan, omdat in die... Kijk, er is een tentoonstelling met spullen van Wim Loos. En dan is, wat is er dan mooier om dat dan eigenlijk zo'n beetje af te sluiten met de boekpresentatie. Ja. ja. De... Um, de opening is volgende week uh, om vier uur in het ja. uh, museum. Iedereen mag komen kijken bij de opening. Ja, dat is altijd zo. Dat is mooi hoe heerlijk. Uh, <laughs> ja, onze uh, primus en de Paarden. van het museum dat het altijd regelt. Iedereen mag binnenkomen. En dat is wel heel leuk natuurlijk. Ja. Er zijn mensen die komen voor Jan Flinteman, mensen voor Dries van der Lof. Mensen die gewoon autosport leuk vinden. Of die dingen die van Wim Loosdiet liggen leuk vinden. Maar voor het Sander's museum is dat gewoon heel fijn dat dat uh, op die manier kan.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 En het is niet te vergelijken met het museum waar Anne Marion het net over had. Want dat is gloednieuw, en groot ja, ja, en makkelijk. Ja, ja. Maar het is wel, daardoor wel heel uniek. En wel echt een stukje zand voor.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 Ja, ik denk, ja. <laughs> denk niet dat dat <laughs> Nee, wat je, wat je zegt, het ligt ja. zo uh, laag op de grond, want uh, ja. er is inderdaad over gesproken over de, de oudere Formuleauto's. En toen kwamen inderdaad die, die hobbeltjes kwamen te sprake. Ja. En dat is, uh, is niet te doen. Kijk, een Cooper Formule 1 uit 1958, die kan dat toch wel, want die staat heel hoog op zijn uh, wielen. Uh, dat is volgens mij twee jaar geleden geweest met de Lotus. Uh, nou, de, de Lotus heeft uh, wel gereden. Die, die zijn we gaan rijden. Ja, nou, Maar dankzij de eigenaar. Die, uh, ja, ja, ja. Dat was de Lotus van Jim Clark uit ja. 1967. Maar die eigenaar is heel enthousiast en die heeft dat heel voorzichtig gedaan. En dat is gelukt. Het is ook mooi dat die auto erbij was, hè.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 Ook in de Agatakerk is er een expositie en dat is hoog bezoek, Het gaat over de keizerin Sissy. Iedere woensdag en zaterdag van 2 tot 4 en zondags van half 12 tot 2 uur. Prachtig en op 25 augustus Zandvoort Alive bij Strandpaviljoen Mango's en Brussels Brusselse Zee. 28 augustus is er een zomeravondconcert. Amerikaanse spirituals met Onno van Dijk, een bariton, greedvastenau op de vleugel in de protestantse kerk en aanvang is om half 8.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 De techniek werd gedaan door Jelmer Koper, waarvoor ontzettend dank. De regie trouwens ook. Rozen Buringen die heeft hem geassisteerd, waarvoor dank. Muziek is gedaan door Cord Draaier. Gert van Kuik en G. Rutte hebben de redactie gedaan. Gerry, ook nog bedankt voor de koffie.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 Wat mijn vader gebruikte, me. Never let another story read me. You can grow beaches on a tree. When for cherries you will see. And so forever it will. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.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 In Spanje is een jachtvliegtuig in zee gestort. Het gaat om een toestel van de Spaanse luchtmacht, vermoedelijk een C101. Bij hulpdiensten in de regio Murcia kwamen honderden telefoontjes binnen van mensen die het vliegtuig in zee Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12.